Het NOS nieuws van 3 uur. Dit is Mautschreur. Bij het station in Leuven bij Brussel is een passagierstrein ontspoord. Daarbij is één dode gevallen en 19 mensen zijn licht gewond geraakt. Dat heeft de burgemeester van de stad gezegd tegen de Belgische zender VRT. Die meldt ook dat de dode niet in de trein zat. De trein ontspoorde net nadat hij was vertrokken van het station. Op foto's is te zien dat een treinstel op zijn kant ligt... Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Het treinverkeer rond Leuven is stilgelegd. Een vliegtuig van de Nederlandse maatschappij TUI... heeft vlak voor landing op Schiphol een noodoproep gedaan. De Boeing 787 Dreamliner had een tekort aan brandstof. Het toestel kwam net terug uit Miami... en moest vanwege de dichte mist een tijdje rondjes vliegen boven Schiphol. Op geluidsopnames van de luchtverkeersleiding is te horen... dat een van de piloten Mayday, Mayday, Mayday roept... Het vliegtuig kreeg toestemming om te landen. Brandweer en ambulances stonden klaar. Die waren niet nodig, want de piloten wisten de Boeing veilig aan de grond te zetten. In Den Haag waren vanmiddag duizenden mensen bij elkaar... voor de aftrap van de campagne voor een nationaal zorgfonds. Ook de lijsttrekkers van SP, PVDA, GroenLinks en 50PLUS waren op de manifestatie... om te debatteren over het plan. Daarin staat onder meer dat het eigen risico moet worden afgeschaft... PvdA-lijsttrekker Ascher werd als vicepremier van het huidige kabinet... met boelgeroep ontvangen op het Malieveld. groenlinks GroenLinksleider Klaver verdedigde hem en zei dat Ascher niet de vijand is. Na de bijeenkomst op het Malieveld liepen de betogers door de stad... in protest tegen de regering. De Nederlandse waterpoloer Olaf Bakker is betrapt op het gebruik van doping. De speler van BZC Brandenburg gebruikte zes verschillende verboden middelen... Bakker wordt door de Wereldzwembond voor drie jaar en drie maanden geschorst. Het weer op veel plekken bewolkt. In het zuiden kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer acht graden. Morgen opnieuw veel wolken, kans op het regen. Het wordt ongeveer negen graden. En dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Van Bakker van de ANWB.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 And don't disappear, no don't disappear Ever had the feeling, almost broken too Said that you were leaving, like you do, you do ABC scoorde heel veel hits in de jaren tachtig. Zo, de single die direct naar het nieuw weer van drie uur hoorde bij hem. De single Be Near Me. Wij zeggen zo ze voor het middag en welkom bij uur twee van dit programma. Daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard rond de klok van half vier, zoals u van ons gewend bent, de evenementenagenda. Dus legt uw pen en papier klaar, want dan kunt u meeschrijven. En een tweetal uh, dingen van de evenementenagenda wil ik vast even lichten. Morgen om half drie een prachtig Fado-concert in de Krocht van Desi Korea En natuurlijk om drie uur uit de serie van de Classic Concerts... van Bach tot Bernstein in de Protestantse Kerk. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. En uh, nog veel meer uh, nieuws. En dat allemaal in het komende uur. Bij uw enige echte Zandvoortse Radio ZFM. En vergeet vooral niet ons luisteronderzoek uh, in te vullen. Hoe je dat kan doen, dat hoor je dadelijk nog verderop... in uur 2 van Zandvoort op zaterdag. De zon schijnt heerlijk en hier is Man at Work. in a Friday, On a trail head full of zombies.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 Dat was hem, de single van Men at Work en Down Under. Jawel, we doen net even alsof het al zomer uh, is en zo Het zou mooi zijn, als snel gaat komen. Chris Kapp is hier en een Engelsman in New York. I don't drink coffee,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 Uitvoering van uh, ja, die oude single Englishman in New York. Deze van uh, Chris Cap en inderdaad een Englishman in New York. Het is 14 of uh, 3 uur, Sanford, nogmaals een hele goeiemiddag. Leuk dat uh, jullie allemaal luisteren. Mocht je het gemist hebben, de veteranen... die hebben vandaag uitgespeeld tegen Ward Burgia. Daar is de eindstand 1 tegen 2. De veteranen hebben dus gewonnen. En nou, morgen, morgen gaat er een uh, mooi optreden aankomen hier in Sanford's. En wel, de Fado is terug in Theater de Krocht. Morgen zal Fado-zangeres Daisy Correa opnieuw een concert in Theater de Krocht verzorgen. De Nederlandse was vorig jaar ook al in Zandvoort te gast... en trad op voor een afgeladen vol theater. Op vele verzoek komt ze terug. Deze keer brengt ze een speciaal voor Zandvoort samengesteld programma. Het publiek heeft vorig jaar al kennis kunnen maken... met deze reizende ster van de jonge uh, Fado-zangers... met haar programma Uma Casa Portuguesa... Samen met pianist Frank Keijzer en Sander Tijburg, Portugese gitaar... zal zij morgen haar mooiste fado's voor u zingen. Fado's die eh, u de nostalgie doen voelen, ook al versta je de taal wellicht niet. Maar ze laten ook horen dat de fado niet alleen gaat over de droefheid... die de pijn en het verlangen weergeeft... maar ook mooie, positieve en vrolijke dingen in het leven. De zangeres ondersteunt dit met verhalen en uitleg tussen de nummers door... Sommigen vertalen de fado met levenslied... maar daarvoor is het te kunstzinnig. Het is een fascinerende mengeling van emoties. Dat zij dit op uh, een magistrale wijze weten vertolken... hangt deels samen met haar achtergrond en haar tweetalige opvoeding... maar vooral met haar talent. Ook in Portugal is ze geen onbekende. Vaak worden Portugese artiesten naar Nederland gehaald... maar Daisy Correa gaat regelmatig naar Portugal... om daar voor de Portugese televisie op te treden... Ze zongen ook in bekende Fado-restaurants in de bakermat van de Fado Lissabon... en de universiteitsstad Corimba. Het concert morgen begint om half drie en de entree bedraagt 16 euro per persoon. Entreebewijzen zijn vooralsnog te bestellen via www.daisykorea.com. Www maar natuurlijk ook aan de kassa van Theater De Krocht weer een prachtig Fado-concert in Theater de Krocht morgenmiddag. En zij was vanmorgen te gast bij Goedemorgen Zandvoort. Ja, wat heb jij nou voor je liggen? Ik heb voor mij liggen een gesigneerde uh, cd van, uh, van Daisy... met uh, de tekst veel, veel luisterplezier, lief Daisy Correa. Deze uh, cd, Uma Casa Portuguesa, is een tribute... naar een van de bekendste uh, Fado-zangeressen uit Portugal. Weet u nu wie die bekendste Fado-zangeres is uit Portugal? Schroom dan niet en schrijf uw uh, op, op, mail even naar redactie.zfmzandvoort.nl redactie.zfmzandvoort.nl Dan denkt u mee naar deze prachtige Fado-cd van Daisy Correa. Tribute to... Puntje, puntje, puntje, puntje. En wie hmm. zal zij nou bedoelen? Geen idee. Dus schroom niet als u Fado-liefhebber bent... En, of u wilt kennis maken met deze prachtige... ...hele golische uh, muzieksoort uit Portugal... ...stuur dan uw oplossing op naar redactie.zfmzandvoort.nl redactie zandvoort. En voor wie was deze tribute... ...puntje, puntje, puntje dus bedoeld? Laat nog even de cd zien voor de, voor voor de, de kijkers. kijkers. Voor ja. de kijkers. is hem. Dat is hem. Twee Dat maal. Kijk. En gesigneerd. En, uh, dus liefhebbers, schroom niet. En mail even naar de redactie. Zo is het. Redactie. Zfmsonfoort.nl En wie weet, misschien is deze mooie cd wel voor jou. Hij ligt al klaar in de studio van CFM. I cross through the desert on my hands and knees.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 I'm drinking a post office to swim across the ocean. If I were sorry, I'd take a vow of silence. I wouldn't say a single word until you really heard. If I were sorry, I'd run a thousand miles. Wouldn't stop until I dropped.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 Hebben, naast de lange Frans hebben we ook nog wel Frans. Die uh, muziek maakt Jorden met de single If I Were Sorry. Ja, en komt woensdag weer een uh, mooie uitzending bij CFM, Albert uh, Jan. Ja, bruist, bruist maar door. Hij uh, bruist maar door, ja. en, uh, ongelooflijk. Deze keer echt een, een, een, een uitgebreide, een, uh, verlengde uitzending. Uh, volgens mij, als ik goed geïnformeerd ben, zelfs vier uren lang. Van woensdagavond 8 tot 12. Een vier uur durende special rond het Nederlandse lied. En dan moet je niet gelijk denken aan, aan, aan, aan de, de, de carnavalskrakers of wat dan ook. Maar echt de mooie luistermuziek. Zoals van, van ik noem maar wat, Martine Bijl, Karin Bloemen. Uh, ze komen allemaal voorbij en het zijn prachtige standards. Dus aanstaande woensdag, liefhebbers van het klassieke Nederlandse lied. Uh, zet het vast in uw agenda. Aanstaande woensdag vanaf 8 uur tot 12 uur. Willem Bruist ook in het Nederlands. Zo is het dus niet alleen reggae bij Willem Bruist, maar ook de talige muziek. Wordt een leuke uitzending woensdagavond bij CFM. Die mag je gewoon niet missen. En hier is Rita Marley en One Draw. I wanna get high, so high, I wanna get high. Ja, ik hoorde het vanmorgen ook weer bij Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort eh, Bruis, Zandvoort Willem Bruis. Na helemaal aankomende woensdag weer met een speciale uitzending in de avond. Je hoorde de CEO van Rita Marley. Wat heb jij over het eh, Zandvoortsmuseum? Museum? Ja, er is eh, iets nieuws. Wel, het poppenkast in het museum. Vanaf 1 maart wordt in het Zandvoortsmuseum Museum... een nieuwe maandelijkse activiteit aangeboden voor kinderen. Iedere eerste woensdagmiddag van de maand... is er een programma speciaal voor de kinderen... Om twee uur start een gratis raad Zandvoortse voorwerpen rondleiding... door het museum, gevolgd om half drie met een poppenkastfilm. En om drie uur wordt onder begeleiding kunstkleurtekeningen gemaakt. De eerste editie is, zoals gezegd, op woensdag 1 maart. Dus poppenkast terug in het museum vanaf 1 maart voor de kinderen. En om twee uur is de, begint dat met een gratis raad Zandvoortse voorwerpen rondleiding. Nogmaals gevolgd door een poppenkastfilm en om drie uur wordt er gekleurd... Dat allemaal in het museum. Het museum denkt ook aan de kleintjes. Zo is het en ook de komende dagen zijn er weer mooie evenementen in South Forge. En dat brengt ons bij het volgende item: de evenementagenda. Die komt er zo dadelijk aan, zo rond en nabij half vier bij je eigen lokale radio CFM. Maar eerst krijg je nog deze van de Doobie Brothers. Hier zijn ze met Long Train Running. het bekennen, deze plaat komt wel vaker langs bij Zalfoort zaterd dus op zaterdag of Zalfoort op zondag. Maar geld terecht, blijft gewoon een lekker nummer. Ja. De, de, de, Doobie Brother, of de Doobie Brothers oftewel de Doobies en de Long Train Running. Ja, het is half vier, we gaan het doen, de Evenementagenda. Allereerst, nog tot 19 maart bent u van harte welkom om de expositie van Mondriaan tot Dutch Design te bezoeken in het Zandvoorts Museum.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 Morgen half drie, ik zei het al aan het begin van dit programma... een Fado special met niemand minder dan Daisy Correa. Vorig jaar was ze al te gast in De Krocht. En vandaar dat ze dit jaar weer terug is gekomen... met haar programma Uma Casa Portuguesa. En daarnaast natuurlijk veel tekst en uitleg... over deze prachtige muziekstijl uit Portugal. En dat allemaal morgen vanaf half drie. En de kaarten kunt u uiteraard nog aan de kassa verkrijgen. En die zijn 16 euro te koop. En nogmaals, de CD, de getekende cd van Daisy Correa. met een tribute toe, puntje, puntje, puntje... ligt hier nog voor, voor degene die weet wie de moeder van de vado was. En als u dat dan opstuurt naar de redactie... maakt u kans om deze gesigneerde cd van Daisy in ontvangst te nemen. Morgen vanaf half drie knalt Theater De Krocht met De Vado... met zangeres Daisy Correa. En klassiek liefhebbers komen morgen ook aan hun trekken... tijdens een concert uit de serie van de Classic Concerts. En wel van Bach tot Bernstein. En dat begint allemaal om drie uur. En dat is natuurlijk allemaal traditioneel... in de Protestantse kerk aan de Poststraat 1. De entree is vijf euro, het begint om drie uur. En meer informatie over deze Classic Concerts... concert van Bach tot Bernstein en ook alle andere evenementen van de Classic Concerts... kunt u het uiteraard terugvinden op de website... www.kerkzandvoort.nl www.kerkzandvoort.nl Maar het is ook iets voor de jazzliefhebbers. Het is ook iets voor de jazzliefhebbers... want er zit, wordt een brug geslagen... Daar zeg je van Bach tot Bernstein... en heb je dus een beetje populair en, en klassiek bij elkaar. Dus dat belooft dan een prachtig concert te worden. En zoals al eerder gezegd... volgende week is dus Kids Adventure Week. Het hele programma staat uitvoerig in uh, de uh, binnenpagina van de Zandvoortse Courant En natuurlijk ook op www.kidsadventureweek.nl www.kidsadventureweek.nl En dat is allemaal nog tot en met 25 februari. En 25 februari zal een moe, maar voldane kinderburgemeester... bij ons te gast zijn om tien over twee... om te vertellen wat er allemaal de afgelopen week... en de, dus de komende week allemaal is gebeurd. En ik uh, ben benieuwd hoe het dan met er is. Het zal wel erg moe zijn, denk ik. Dat denk ik ook. En dan tot slot op 19 februari vanaf 4 uur... is het weer een Amsterdamse meezingmiddag. En dan hebben we het over Rabbel op het kerkplein nummertje 7. Kom die middag naar Rabbel voor een heuze Amsterdamse meezingmiddag. Heerlijk gezellig zingen van Amsterdamse slapsticks... en geef mij maar in Amsterdam een pikketanessie en ga zomaar door. Een gezellige middag dus. Dat allemaal op 19 februari vanaf 4 uur... tijdens de Amsterdamse meezingmiddag in Rabbel kerkplein nummertje 7. Tot zover. Dat was het evenementagenda voor de komende dagen. Er is uh, weer voldoende te doen. We hebben zin in Zandvoort. En ook zin in CFM. Want we hebben een groot mooie platen voor je die uh, onderweg zijn. En natuurlijk uh, onze vaste items en andere berichten. Je hoort allemaal bij Zandvoort op zaterdag. Hier is Clean Bandits. We werken water. Street, so far away from my father's daughter She just wants a life For a baby All on no one will come She's got to save him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 She tells him, ooh, love, no one's Bye. ZFM is een grote familie met 24 uur per dag radio en tv voor de Zandvoort. Joris is de en we are family. Ja, de oh. goede oplossingen op onze prijsvraag die komen binnen. Alleen één ja. probleem, niet via redactie.zfmsandvoort.rl Nee, maar de, ja, dat klopt. Want de, maar deze die ze opstuurt, die zegt, mijn postzegels zijn op. Ja, ja, maar die heb je niet nodig bij e-mail. Oh, is het zo? Nee. Oké, okay, nou <laughs> goed. Maar we houden hem achter de hand, dus... U kunt nog tot 5 uur... uw goede oplossing opsturen... naar redactieapenstaatjes.zfmzandvoort.nl redactie ZFM.nl. Wie was de moeder... van de Portugese vado? En dan win je... een gesigneerde cd van Daisy Korea met een tribute to... puntje, puntje, puntje. En dan gaan we naar de hennepkwekerij. Ja, ruim acht kilo aan henneptoppen... in Bloemendaal. Na een melding van een vermoedelijke hennepplantage... vrijdagmiddag hebben agenda, uh, agenten in Bloemendaal een 50 jarige man aangehouden. In de woning aan Veen en Duin zat weliswaar geen hennepkwekerij. Wel troffen de agenten die vrijdagmiddag ruim 8 kilo aan hennep toppen. Een groot deel van de drugs was verdeeld over 200 verpakte zakjes. De man is hierop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De drugs is in beslag genomen en de politie stelt uiteraard een onderzoek in naar de herkomst hiervan. Oké, okay, tot zover dit bericht uit Bloemendaal. Dus de helmkwekerij hebben ze niet gevonden. Die is er niet, Albert uh, Die Wat? De helmkwekerij? Die nee, is die niet? Was, er, was er niet. Hmm, waar nee. komt het dan vandaan? Hè? Dat is de grote vraag. In ieder geval is de man uiteraard uh, aangehouden met zo'n uh, grote vondst. van de barbecue Band, oftewel de BB&Q Band. Joris met hun hits uit de jaren tachtig. Dat was de single Genie. Ja, het is veertien minuten voor vier. Sanford goedemiddag. Adele, haar nieuwe single, komt er nu aan. Deze dame Adel heeft geheel terecht heel veel prijzen verdiend de afgelopen periode. En dat komt gewoon omdat ze heerlijke muziek maakte. Je hoorde helaas laatste de single Under the Bridge. In het eerste uur van op Zaterdag spraken wij met Danny van Soest. Hij is een van de organisatoren van het carnavalsfeest. Vindt vanavond plaats in het sportcafé in Nieuw-Noord aan de Duintjesveldweg 1A in uh, Zalfvoort. En de kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar... tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Onder meer bij uh, Speciaalzaak Dobie aan de Grote Krocht... en bij het Sportcafé 2,99. En vanavond vanaf half negen, als het feest uh, start... aan de deur dus uh, om uh, ja, half negen tot aan uh, 1 uur... dan uh, betaal je er 4,99 voor. Ja, en als wij erheen gaan, hebben we een gratis biertje. Een ja. ja, Ja, uh, goed. Uh, nieuws van de vernieuwde 5 kilometer bij de Runners World Zandvoort Voor zowel de beginnende hardloper als de liefhebber van een, de middellange afstand... staat er bij de Runners World Zandvoort op zondag 26 maart... een vernieuwde 5 kilometer op het programma. De voormalige Ladies Circuit en de Mensen Circuit worden uh, bij de tiende editie samengevoegd tot één gezamenlijk onderdeel. Organisator Le Champion heeft voor deze nieuwe opzet gekozen om zo iedereen de kans te geven om samen door de scherpe bochten van het circuit te lopen. In totaal zullen er naar verwachting 15.000 hardlopers deelnemen aan de Runners World Zandvoort Circuit Run. Inschrijven is mogelijk voor de 12 of 21,1 kilometer op de Kids Circuit Run. De start van de vernieuwde 5 kilometer is vanuit de Pitstraat op het circuitpark Zandvoort. Er wordt be begonnen met een gezamenlijke warming-up... onder leiding van ervaren instructeurs van Kinjanju Zandvoort. Na het startschot, na het startschot volgt het parcours over de heuvelachtige en onvoorspelbare racecircuit. Deelnemers treden hier in de voetsporen van de grote Formule 1-helden... als Max Verstappen, Niki Laudo en Aiton Senna. Natuurlijk ontbreken de beroemde Tarzanbocht, rug en Arie Luijendijkbocht niet in het uitdagende raceparcours. Vlak voor de finish wordt een extra rondje over de paddock gelopen, waar vele toeschouders en deelnemers u staan aan te moedigen. Nu al schreven meer dan 1500 deelnemers zich in voor dit populaire onderdeel. En deze jubileuminditie is zelfs met een halve marathon. En dit jaar, zoals gezegd, viert de Runners World Zandvoort circuitrun haar tienjarige verjaardag. In het kader van het jubileum is er eenmalig een nieuwe afstand toegevoegd aan het programma, de 21,1 kilometer. Deze halve marathon maakt het hardloopaanbod in de Noord-Hollandse badplaats compleet. Met het populaire 12 kilometer wedstrijd, de 5 kilometer en de kids circuitrun van 0,9 en 2,5 kilometer kan iedere loper van elk niveau meedoen. Uh, Inschrijven is uiteraard mogelijk via de website www.runnersworldzandvoortcircuitrun.nl Dan nog even over de 30 van Zandvoort, ja? dus die zaterdag daarvoor. Hè. Uh, dan, dan is het de, de traditionele 30, uh, 30 kilometer van Zandvoort is een wandeltocht. Hè. Uh, door uh, Zandvoort, door de duinen, en, en, ook langs pittoreske delen van ons prachtige dorp Zandvoort. En op die dag zal CFM op locatie daarbij aanwezig zijn. Dat zou mooi zijn. Dat, dat zal wel heel mooi zijn. Ja. Dus wij gaan op locatie op die, tijdens de 30 van Zandvoort. Heb je, je muziek al klaar voor de 30 eh, van Zandvoort? Ja, ook dat? Ja, ja. ja. ja de looplijst. De looplijst. De, looplijst de, loop. klopt. de looplijst. Heel goed. Ja, en een mooie is: dan staan we elk jaar op locatie, althans bijna elk jaar met de 30 van Zandvoort steeds weer dezelfde deelnemers. En die vinden het zo leuk als ze de radio tegenkomen. Ja, en dan, ja, sommigen hebben nog microfoonvrees, maar daar helpen ze, ze wel overheen. Zo is het. Gaat goed komen tijdens de dertig van Soforts. Hier is Fifth Harmony. Flex, time to En ook de, de hitjes van een aantal maanden geleden... vergeten we zeker niet te draaien bij CFM. Zou ook deze single van de Fifth Harmony en Flex. Jawel, oftewel All In My Heads. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. En dan zijn we er nog één uur lang met op Zaterdag. En hier is Laura Benneken.